Goedenavond, ik ben Zit en dit is het nieuws van NOS op 3. Slovaakse artsen proberen het leven te redden van premier Fico die vanmiddag werd neergeschoten. Hij wordt volgens Slovaakse media al uren geopereerd. Fico werd beschoten in een stadje in het midden van het land. Correspondent Gimbal Duk. Sloaakse media uh, schrijven dat het gaat om een 71-jarige man. Uh, de zoon van die man die, uh, laat ook aan een Sloaakse krant weten dat hij in shock is... en totaal niet te, te begrijpen en te weten waarop dit is gebeurd. De uh, kranten schrijven dat het een schrijver is... die in het verleden als beveiliging heeft gewerkt. En daarom had hij nog een wapenvergunning. Europese leiders hebben geschrokken gereageerd. Demissionair premier Rutte noemt het ook een aanval op de democratie. De PVV, VVD, NSC en BPB zijn het vanmiddag eens geworden over een voorlopig regeerakkoord. De vier fracties zijn nu afzonderlijk van elkaar naar het coalitieakkoord aan het kijken. Pieter Omtzigt van NSC zegt dat zijn fractie niet over één nacht ijs zal gaan en dat hij niet weet wanneer ze eruit zijn. Ik weet het niet precies. Het is de belangrijkste vergadering uh, van een fractie tijdens een, uh, tijdens een kamerperiode. Want die zegt ja tegen een heel pakket of niet. Dus uh, uh, als we dit heel snel zouden doen, dan zouden we het niet zoveel te doen. VVD-leider Gus verwacht dat haar fractie de hele avond nodig heeft... om het akkoord te lezen en erover te praten. Mensen in ons land zijn over het algemeen best tevreden met hun leven. CBS deed onderzoek naar onder meer de woonsituatie van Nederlanders... hun sociale leven en de balans tussen vrij, vrije tijd en werk. Dik 88%... Pardon, geeft het leven een 7 of hoger. Verslaggever Esther Hendrik zag in Amersfoort ook veel blije mensen. Nou, de plek waar ik woon vind ik heel fijn. Dat is een lekker klein dorpje, lekker gezellig. Ja, dat had denk ik wel een 8. Gewoon uh, veel mensen om je heen, ook op werk. Dus dat uh, maakt me gewoon uh, wel blij. Nou, ik zit iets te veel op school, vind ik. Maar voor de rest gaat het wel goed hoor. Oh, een beetje 8,5. Ja, morgen bekerfinale. Dus uh, daar gaan we er tegenaan. Hè. Dat is positief. Bekerfinale, moet je me even helpen. Bekerfinale van dat de morgen. Moet ik zelf gooien. Ah, Belangrijke dingen. Het weer. Vanavond in het midden en zuiden wat regen. Verder is het droog. Morgen wolken en regen. Maar in het noorden toch wat zon. Het is dan 17 graden in het zuiden tot 25 in het noorden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 En wacht dronk dronken Naar de play Ik hou me vast Aan de rand Van de potting, pis op al mijn droom En schreeuwden blauw en leeg Gelopen uit het raam U zei het Welkom Drinken broer, mijn drinken broer. Maar is verdampen drinken broer. Een bloedverwant oude. maar alibi mijn ziel. Een drinken Drink mijn drinken broer. we blijf verdomme, drinken broer. Mijn, mijn, drink mijn, drink mijn drink zatte malle moe. Mijn volle borst, mijn troubadour ik vind. Eens aan mij mijn Want er is niemand die het ziet breng het toost uit op het leven maar klinken doet het niet Droom in je eentje want je komt tegen de muur Blijf het op de mededogen in dit toch voor een half uur Ik vriend begin het glas Jason is my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 Ook, uh, is dat ook allemaal mogelijk om dat te ja. doen? Of uh, de, de ene keer ben je wat meer in de muziek bezig? dan ja, ja, Muziek, een is, keer muziek is, is, is wat mij betreft het lastigst in Nederland. Want het is, het is natuurlijk een heel klein land. En we hebben een, een vrij, nou ja, een, een beperkte smaak. Wil, wil ik toch wel durven zeggen? Er is niet zo'n hele grote alternatieve...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 ja, al toen leert men, hè? Zegt, zegt men dan. Ja, maar dat is toch van alle tijden verandering? Ja, ja nee, maar, we zitten, ook, dit ja. Is, maar ik, ik ben zelf wel iemand die daar heel veel over nadenkt. Dus natuurlijk, wij, zijn, wij, wij doen natuurlijk eigenlijk altijd alles voor het eerst.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 Ja, een absurde hoeveelheid geld opgemaakt, maar ja. veel ja. ja. Oh, okay. Mooi bruggetje naar het volgende nummer, Holder Wetelozen.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 Dan wil je wat anders. Dan ja. wil je de, uh, uh, uh, het experiment. Maar dat geldt voor jou. Dat geldt Goldt dat ook zeker voor de andere mijn... bandleden? Nee, maar want dat geldt die zelfs die... voor heel veel van mijn uh, fans op dat moment. Die vonden dat ook allemaal niet leuk. Maar nee. ik bedoel, God, nee, het is niet anders. Ik bedoel, ja. Dat, uh, wie... Kijk, ik bepaal dat natuurlijk gewoon. Ja, bedoel, je doet het zelf, ja, ja. Klopt, ja. Ja, ja. ja, ik zoek nou naar. Maar nee, ik, ik, ik zit eigenlijk nog vol met ideeën. Maar omdat er natuurlijk die, die hele.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 Nou ja, en dan ga je er natuurlijk weer. Oké, okay, dus we, we nu Baron Meen van Arush ja. Aftaf. The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 je kunt niet meer een liedje maken met een intro van vier minuten. Nee. Omdat dan eigenlijk, het is dan voorbij. Je moet uh, vandaag de dag op al die platforms moet muziek gemaakt worden, dat binnen drie seconden duidelijk is wat het liedje eindigt. En dat ja, is het is zo. Nou ja, ja. Je hoort, je, alles begint vandaag de dag meteen. Het begint meteen bof, en omdat okay. de luisteraar meteen erbij Compact bij de les gehaald moet worden. Ja, ja. En, ja. Nou ja, en dan gooi ik de kont tegen de krip, dat ik denk van nou, maak ik een intro ah, van ja. minuten. Maar je moet wel in de gaten houden dat, dat de gemiddelde luisteraar op een totaal andere manier is gaan luisteren dan 30, ja. 40 jaar geleden. Ja.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 maar het zijn dezelfde uh, akkoordenschema's ja. uit grote klassieke stukken, maar dan op, ja. op, op in een rock bezetting roll bezetting... en dan uh,